...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. In Vancouver heeft Irene Wust goud gepakt op de 1500 meter. Wust bleef door een goede slotronde... ...de Canadese Christina Groves... ...voor in een tijd van 1.5689. Martina Sablikova uit Tsjechië won het brons. Wüst kreeg de gouden medaille meteen naar de wedstrijd uitgereikt. Het is de tweede gouden Olympische medaille uit haar loopbaan. Vier jaar geleden won ze in Turijn goud op de drie kilometer. Margot Boer werd vannacht vierde, Annette Gerritsen ze zevende... en Laurien van Riesen eindigde buiten de top 10. Nederland heeft nu drie gouden medailles gewonnen op de Spelen in Vancouver. CDA-minister Verhagen ontkent dat hij vrijdagnacht met aftreden heeft gedreigd in de ruzie over Afghanistan. In Met het oog op morgen reageerde Verhagen op de beschuldiging van minister Plasterk van de PvdA. Die zei gisteren dat Verhagen wel degelijk tegenover verschillende PvdA-ministers met aftreden had gedreigd. Verhagen zei wel dat hij consequenties zou hebben getrokken als het kabinet een besluit had genomen waarvoor hij geen verantwoording kon nemen. Maar zover is het niet gekomen, benadrukte de Verhagen. De Israëlische premier Netanjahu wil twee heilige plekken op de westelijke Jordaanover de status geven van nationaal erfgoed. Het gaat om het graf van Rachel aan de rand van Bethlehem en een heiligdom midden in het centrum van Hebron, waar onder andere de resten van aartsvader Abraham begraven liggen. Het is een omstreden besluit van Netanjahu, want de twee plekken liggen in bezet gebied. De Palestijnse autoriteit heeft felle kritiek op het plan. Volgens een woordvoerder toont het aan dat er geen hoop meer is op onderhandelingen en vrede. Het weer, bewolkt en in het westen en noorden valt nog regen of natte sneeuw. Temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. De komende dag bewolking en regen, het wordt een graad of vijf. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM.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 Somewhere chasing Jill. Two, three, a one, two, three, four. Ooh, <laughs> <laughs> <laughs>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 Irak en zijn must moeten held liable voor deze crimes van abuse en destruction. Zfm. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 20 jaar. Ja, ja. Ik <middels> oh. Why? Why? Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. Zfm.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 I'll tell you.